Jobboot met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft nog niets bezig in het toilet van de Thalys op het centraal station in de stad. Hij wordt op dit moment verhoord, maar volgens de politie verloopt dat moeizaam, onder meer door een taalbarrière. Het is ook nog niet bekend waarom de man zich opsloot in de wc van de trein. Gisteren werden de Thalys en een groot deel van Rotterdam Centraal ontruimd, nadat de man op het laatste moment aan boord was gesprongen en zichzelf opsloot in het toilet. De mantelzorgboete gaat niet door. Minister Dijsselbloem zei dat tijdens een ledenraad van de PvdA. De maatregel waardoor AOW'ers die bij een kind inwonen minder uitkering krijgen... was al uitgesteld tot 2018. Dan is deze kabinetsperiode voorbij. Dijsselbloem gaat ervan uit dat de PvdA-fractie daarna tegen de boete zal stemmen... en dat die er dus nooit zal komen.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 Kroatië dwingt buurland Hongarije om vluchtelingen toe te laten. Volgens de Kroatische premier Milanovic blijft zijn land dat ook doen. De afgelopen dagen is gebleken dat Kroatië de toestroom niet aan kan. Het land zet de vluchtelingen nu af bij de grens... waardoor Hongarije onder druk gezet wordt om de mensen toch door te laten.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 Het is 17 graden. Morgen af en toe zon. Alleen in het noordoosten nog enkele buien. Ook dan is het zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan files op de A7. Zaandam richting Hoorn. Tussen Purmarent en de afrit Avanhoorn. Twee kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A20 naar Gouda. Tussen Spaans Polder en Rotterdam-Krooswijk. Drie kilometer. Tot zover de verkeer.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon zin, zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Zandvoort op zaterdag. I think about my baby. A perfect little lady. I think about her shiny golden hair. I've been a dreamer, but every time I see her, I start to float away into the air. in the morning without a single warning before i finish yawning she's there i think about my baby a perfect little lady i think about her Tweloos, mijn kleine meisje, terug bij Zandvoort op zaterdag, Albert Jan. Ja, en uh, u, krijgt, uh, u houdt het nog even te goed. Ik hou de spanning er nog even in. Maar zojuist is de kwalificatie verreden voor de uh, Formule 1-race. Van morgen. Die om 2 uur morgenmiddag Nederlandse tijd van start gaat. En Singapore. Met een uh, hele verrassende startopstelling. Daarover later meer. Wat gaan we te, de derde uur doen? Uiteraard rond de klok van half, vier, half vijf. Het dieren van de week. En die luistert naar de naam Yara. En het gedicht van de week. Hij is deze week in het Engels. En, want we hebben ook luisteraars all over the world. En één daarvan. Ik ervan, ben zo benieuwd. En één daarvan <lacht> uit Texas. Dus het wordt een Engels gedicht. Laat u verrassen. dat allemaal rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard gaan we uh, uh, ook nog even schakelen... met het circuitpark Zandvoort... Al waar de Masters dit weekend verreden worden. En daar is voor ons aanwezig Willem van Densen. Niet alleen de Masters is een prachtige race. Maar ook het programma daaromheen is helemaal geweldig. Te noemen om te zeggen van, nou ga ik kijken zou ik zeggen. In ieder geval morgen tijdens. Het blijft, morgen wordt het ook redelijk mooi weer. Dat hebben we gehoord van Lex. Dus de Masters op het circuitpark Zandvoort. Rond de klok van tien over vier gaan we nog één keer schakelen... Met, voor vandaag met Willem van Densen. En tussen kwart over vier en half vijf gaan we weer schakelen... met meneer Harms. En onder het motto van, gaat het weer een beetje meneer Harms? Gaan we eens even vragen hoe hij zijn vakantie beleeft. Ik heb van Lex begrepen dat er geen wolkje aan de lucht is in Turkije. Dus hij zal wel een mooi kleurtje hebben gekregen. Dat uh, tussen kwart over vier en half vijf. Dus we zeggen genoeg reden ook om ook op het komende uur te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. side of van het circuit van Zandvoort. Ja, luisteraars. Uh, we gaan uh, gelijk doorschakelen naar uh, Willem uh, van Densen. Die is op het circuitpark Zandvoort tijdens de Zandvoort Masters. Uh, Willem, uh, wat is er uh, allemaal aan de gang or, momenteel? Uh, aan de gang is uh, nog steeds uh, die uh, dmsb uh, trofie uh, met die uh, kleinere autootjes, uh, die minis en uh, die Ford uh, Fiesta's en dergelijke. Citroën zo is zo'n leuke uh, evenementen, ook leuke races. Er wordt wel degelijk uh, hard gereden daar. Uh, en uh, ja, die hebben nog een uh, minuut of tien te gaan in de race. Maar zoals ik eerder al zei, wat we vandaag gehad hebben, hoofdpunten: uh, ADAC GT Masters en de Formule 3 uiteraard. Uh, ja, die zijn allemaal de auto's aan het prepareren voor morgen. En uh, zeker die ADAC uh, GT uh, Masters uh, teams, uh, moeten... Uh, Klink aan de bakken, er is aardig wat schade, schade. motorisch moet het allemaal weer gerecht zijn. En morgen om half negen moeten die auto's alweer op de baan zijn. Ja, dat dus is echt vroeg, inderdaad. Dus vroeg om half negen van half negen tot part voor negen morgen is er een warming up voor die ADAC GT Masters. En laten we hopen dat morgen bij de ADAC GT Masters dat we dan wel uh, heel succes hebben. Het zag een lange tijd... Uh, dat we dat vandaag ook zouden hebben met Jaap van Lagen. Maar die helaas een drive-thru kreeg omdat hij een halve seconde te kort had stilgestaan tijdens de, de rijderwissel. Morgen hebben we een andere Nederlandse kans en we er ook nog. Want dan uh, vertrekt uh, Nick Katsbrug uh, met de Lamborghini vanaf een derde positie. En dan is Nick uh, die als eerste van start gaat. En het dan later uh, in de race over gaat geven aan zijn uh, teamcollega uh, Frits van Tol. Paxis. en uh, uh, natuurlijk een uh, rising star in de Oversport in Nederland. Uh, voor de week kwam hij terug uit uh, Japan, had daar een uh, WTC uh, race gereden. Dit weekend Frankfurt, uh, de Aardak Masters. En dan vliegt hij uh, maandag weer naar China om daar WTC te racen. Ook oh, de winnaar van de 24 uur van uh, Spa, Franco uh, dit jaar met BMW. En dat heeft uh, als gevoel gehad voor hem dat hij uh, voor volgend jaar alweer door uh, BMW is vastgelegd. 24, 24, 24 uur uh, voor de Deurburgerin en de Noordsluifen uh, en uh, Spa-Francochamber te rijden. En daar geeft hij een contract in Amerika voor volgend jaar voor gt reizen Dus uh, jonge jongen waar we nog veel van gaan horen. En wat mij betreft, een uh, potentiële DTM-rijder. Ja, over een jaar of twee, drie, uh, wie zal het zeggen? Uh, hij heeft het talent voor en hij heeft ook de uitstalling van een uh, DTM-rijder. Dus misschien dat we ooit uh, met Nick hier uh, weer glorieuze uh, tijden in de DTM in de toekomst gaan uh, zien. Dat is afwachten natuurlijk. Of dat inderdaad gaat, uh, maar wat mij betreft uh, liever vandaag als uh, morgen. Dan krijgen we natuurlijk uh, morgen uiteraard uh, een race op de Masters of uh, Formule 3. Maar uh, de Italiaan uh, Gio van Azi, uh, van, van start. mag gaat die komt overigens uit voor het team van uh, Carlin Motorsport. Eigenaar daarvan is uh, Trevor Carlin. Inmiddels uh, eigenaar van een Formule 3-team, een Renault World Series-team en een team uh, in de Amerikaanse uh, Indy Light-klasse. Uh, uh, niet zo iemand, maar ooit begonnen op Zandvoort als monteur uh, aan de Formule Fort van uh, onze Zandvoort, uh, Tonis Warenberg. En inmiddels een uh, gerespecteerd iemand uh, in de autosport in de wereld. Ja, oké, okay, maar er, er, er wordt nog meer uh, in de, de wandelgangen gesproken... dat er uh, wellicht nog een andere Nederlandse rijder in de DTM gaat plaatsnemen. Heb jij daar nog iets over gehoord? Uh, uh, alleen de uh, geruchten. Uh, ik denk dat jij deelt op uh, Gira van der Garten. He heel juist. Dat, uh, het zou mooi zijn uh, natuurlijk als we uh, een Nederlander überhaupt weer in de DTM kijken. En helemaal als het iemand is die voor rijdt. Want ik weet niet of jij het kan herinneren... maar de jaren dat de uh, taakrissie en anders hadden... Die ook uh, races wisten winnen en een uh, kampioenschap als tweede eindigde dat, uh, dat het een puntje afhing of hij kampioen zou worden. Dat zorgde er toen ook voor dat het uh, circuit hier uh, overvol zat op de momenten dat de DTM ja. uh, hier aanwezig was. En dat zou uh, mooi zijn als wat uh, in de toekomst uh, weer gaat gebeuren. Oké, okay, terug naar de realiteit, terug naar de Masters. Uh, ja, het programma vandaag loopt uh, tot uh, tegen zevenen. En morgenochtend, zoals je zei, vanaf half negen... allemaal weer een racegeweld op het circuitpark Zandvoort. Uh, Willem, ik zou je zeggen... hartelijk dank voor je bijdrage voor Zandvoort op zaterdag. En uh, morgen om kwart over twee ben je weer aan de beurt voor Zandvoort op zondag. Oké, okay, dan ga ik jou horen morgen om uh, kwart over twee uh, op het chat. Jo, Willem, hartelijk bedankt. Tot zover. Een grote tragedie hier in Zandvoort. Tragedy, the Bee Gees. Rezindjebs, Breton, Gois, Pritzmid, Oftewel, we gaan naar Turkije. Ja, we gaan uh, live schakelen met uh, onze collega uh, de heer Harms, beter bekend als Rob. Rob, goedemiddag. Hey, goedemiddag Zo en Albertjan. Hallo. Hey, goedemiddag. Rob Turkije. Even, uh, even een bericht van Lex, onze weerman. Er is geen wolkje aan de lucht in Turkije, klopt dat? Nou, een heel klein wolkje hebben we vanmorgen gehad, maar is al lang opgelost. Hoe is het Maar het ziet er geweldig uit. We hebben afgelopen week heel mooi weer gehad. En afgelopen woensdag 42 graden, jawel. Oké. 42 graden. En donderdag koelde het snel af naar 39 graden. Dus bijna een jas aangetrokken. Ja, oké, okay, maar uh, dat is dus uh, smerig geblazen, of uh, hoe valt dat mee? Ja, ik smeer hem, zou ik uh, zou zeggen. <laughs> nee, dat gaan we zeker nog niet doen, uh, want we zijn nu nog tot maandag. Dus, Hé uh... hey Rob, maar wat, wat, wat, wat vreet jij allemaal uit in Turkije? Want al die mensen vluchten hier naartoe. <laughs> ja, weet je, Sal, ik kan jou uh, niet goed verstaan. Sharon nee, maar... vraagt wat je, wat je afgelopen week voor zinners gedaan hebt. Nou, dat zou ik ga het zo vertellen, wij hebben afgelopen woensdag trip gehad en dus met de boten zijn we op zee uh, geweest en uh, we hebben lekker kunnen zwemmen, lekker kunnen drinken, lekker kunnen eten, dus gewoon relax. Oké, okay, uh, dus uh, de catering de, de is goed verzorgd? De catering is uh, ja, all in dus, uh, <laughs> Gisteren hadden we een Turkse avond, dus uh, we komen uit uh, diverse gerechten die ze vanavond hebben, we ook weer een speciale avond. Jackson. Oh, leefde hij hier nog? Ja. In Turkije wel. Iedereen denkt, dat hij, iedereen denkt dat hij dood is, maar zijn kloon is dood. Oké. Dus okay. dat is een groot ja, feest. Pot, heb feest... dat hebben jullie weer, hè? jongen, jongen. Ja, ja, ja. Dat wordt Billie Jean. Dat, uh, dat is het ding wat zeker is. Oké. Okay. Een nou, select gezelschap natuurlijk. En uh, nee, hartstikke leuk. Dus dat wordt weer laat vanavond, ja. uh, Rob. Uh, nou, het valt op zich mee hoor. Hoe laat het maken? Best een uurtje of uh, twaalf, dan uh, liggen we er wel in. En nu is het uh, hier pas elf uur, hè? Want hier is het een uurtje later. Dus. Klopt. Nou ja, vijf uur. De vijf zit in de klok, dus uh, je mag aan de borrel nu, of niet? Eh, uh, zit wel ook al. <lacht> Maak je me geen zorgen. <lacht> Oké, okay, Rob. Nou. Uh, dat was zelf, ik heb gehoord dat uh, jullie uh, geen DSD hebben gehad van de wijk. Daar hebben we het volgende week wel over. Maar <lacht> uh, dat is dan is het goed. Hé hey Rob, nog dat hele fijne... Hartstikke, hartstikke leuk dat je hebt gebeld. Ja, nog hele fijne... is Sarah, het een beetje goed? Ja hoor, helemaal goed. De groeten van al je collega's al hier. En uh, ik zou zeggen, geniet nog van de komende dagen. En uh, ik verheug me erop je aanstaande zaterdag... Uh, volgende week zaterdag weer in de studio te mogen begroeten. We maken een paar gezellige dagen van Albert-Jan en Sarah... en tot volgende week. Tot volgende week. Groetjes, hoi, hoi, hoi. Hoi. Hij heeft in ieder geval daar in het verre Turkije bij Rob Harms. Daar treedt Michael Jackson vanavond op. Ja, dat hebben we allemaal zojuist kunnen horen. Hij uh, ligt nog lekker in het zonnetje daar te bakken. Maar hij is de volgende week weer uh, om samen natuurlijk met Albert-Jan uh, het programma te doen. Uh, uh, Zandvoort op zaterdag. Carly Simon, you're so vain. Son of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 Keesomstraat 5 geopend van maandag tot en met zaterdag... van 11 tot 4 uur s middags. En telefonisch bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Maar kijk ook even op de internetsite www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Yara verdient een thuis. Lighthouse. Love grows where my rosemary glows. We gaan weer snel over naar Obidjan. Ja, want u hebt het nog te goed. De kwalificatie van de Formule 1 en die verreden is in Singapore. Voor de race die morgen Nederlandse tijd om twee uur van start gaat. En die u via de Duitse RTL kan volgen. En natuurlijk ook via de diverse sportkanalen. Een verrassende top 10, kan ik eigenlijk wel zeggen. Op pool vertrekt morgen Sebastian Vettel gevolgd door, nee, niet door Lewis Hamilton... maar door Daniel Ricciardo. En op de derde plek vinden we terug Kimi Raikkonen. Dus twee uh, Ferraris bij de eerste drie. Op de vierde plek, die, die Kiat, gevolgd door... en daar komen ze, Lewis Hamilton op plek vijf. Rosberg op zes, zeven, Valerie Bottas. En u denkt van, waar blijft Max Verstappen? Op de achtste plek, toch knap... want uh, ondanks uh, het hele motorengedoe uh, met Renault en uh, Toro Rosso... Uh, een keurige prestatie van uh, Max Verstappen. Hij start morgen vanaf de achtste plek. Achter hem uh, staat Felipe Massa en op plaats tien Roland Gr Grosjean. Dus Vettel, Ferrari op één, gevolgd door Ricciardo, Kimi Raikonen, Kiat, Hamilton, Rosberg, Valérie Bottas, acht Verstappen, negen Massa en tien Grosjean. Morgen twee uur, de race live te volgen. Chris de Burke, we kennen hem allemaal van Lady in Red natuurlijk, daar had hij een hele grote hit mee. Maar dit was uh, het prachtige nummer, The Long Train Running, wat we voornamelijk uh, Albert met kennen van de Doobie Brothers. Klopt, is een van de favorieten van Rob. Is de, het zo? Hij draait hem er bijna wekelijks, maar ik vind een hele verrassende uitvoering. Dat vond ik ook. We gaan uh, iets speciaals doen nu, hè? toch? Ja, het is kwart voor vijf. Zaterdagmiddag. Tijd voor... Well, I know there's a reason. And I know there's a rhyme. We were meant to be together. That's why. We can roll with the punches. We can stroll hand in hand. And when I say it's forever, you will understand. That you're always in my heart You're always on my mind... But when it all becomes too much... You'll never far behind... And there's... There's no one that come close to you... Could ever take your place... Cause only you can love me this way... I could have turned a different corner... I could have gone another place... Then I'd have never had this feeling that I feel today. And you're always in my heart, always on my mind. When it all becomes too much, you're never far behind. And there's no one that comes close to you, could ever take your place, cause only you can love me this way. And you're always in my heart, you're always on my mind. And when it all becomes too much,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 Fantastisch voorgelezen, Albert. En uh, ik, ik, ik sta helemaal perplex van jouw uh, kwaliteit van de Engelse taal. Ik spreek mijn talen wel, hoor. <laughs> helemaal, geweldig, helemaal geweldig. Maar het was speciaal voor Susie, hè? Het was voor Suzie. Daar in het Engels. En uh, ja, we hebben met Suzy hebben zoiets van... Uh, we never can say goodbye... Hij is onderweg luisteraar, is maar dat u het weet. Zaterdag nacht duurt nog eventjes hoor. Twaalf uur dan is het pas zover. Maar volgens Herman Brood is het nu al aangebroken. Het zong hij allemaal net voordat hij van het Hilton afsprong. Hè? Herman Brood en de Wild Romans Saturday Night... So, so we had to hit him to the ground Waren zijn romances. En zo zal hij misschien aan de het, aan het titel van zijn beentje zijn gekomen, de Wild Romans. We hebben het natuurlijk over Herman Brood. Uh, Albert-Jan, ja? de, de klok gaat heel langzaam, maar zeer zeker. Ja. De klok van vijf uur. Maar morgen ben je er ook weer, Charles? Ja, nou, als, je, helemaal top. als het mag van jou. Ja, graag. <laughs> okay. nee, morgen hebben we Zandvoort, op zondag zijn we weer live drie uur bij u uh, in de Eter. Ja. Uh, ja. Ik heb nog een voetbalberichtje. Veteranen van SV Zandvoort moesten een heuze interland spelen... tegen Sporting Portugal uit Amsterdam. En die wedstrijd hebben ze met 0 tegen 2 verloren. Ik zou zeggen, uh, blijft u luisteren, want na vijf uur uh, krijgen we uh, Entertainment for You met onze collega Fred. Hey Fred, was je er weer? Goedemiddag! Goedemiddag! Goedemiddag! Goedemiddag. Uh, Goedemiddag. Helemaal goed! Goedemiddag. Dus, uh, genoeg reden om uh, te blijven luisteren naar Live CFM Entertainment for You, door, gepresenteerd door onze collega Fred. Uh, wij zijn er morgen weer, uh, Charles. Helemaal goed. Dan uh, hebben we dus, uh, wat hebben we dan? Dan hebben we Eredivisie Voetbal, uh, de Formule 1 in Singapore, die volgen wij voor u, en natuurlijk ook Sandfoort's Nieuws. Dus ik zou zeggen, tot morgen! Dank, dank voor het luisteren en een fijne zaterdagavond.